Middernacht, het is vrijdag 26 augustus, René van Brakel met het NOS-journaal. De Verenigde Naties geven 1,5 miljard dollar aan bevroren Libische tegoeden vrij. Het geld staat op banken in Amerika. De tegoeden werden in maart geblokkeerd toen kolonel Gaddafi zich tegen het volk keerde. In de sanctiecommissie van de VN heeft Zuid-Afrika zich een tijd lang verzet tegen het vrijgeven van het geld. Een aantal Afrikaanse landen erkent de Nationale Overgangsraad in Libië niet als het nieuwe gezag, zoals veel andere landen wel doen. Zuid-Afrika heeft het verzet ingetrokken, volgens Amerikaanse functionarissen, omdat het is afgesproken dat het geld niet rechtstreeks aan de opstandelingen wordt gegeven. Daardoor wordt hun gezag niet indirect erkend. De anderhalf miljard dollar kan worden gebruikt voor humanitaire hulp voor de Libische bevolking. Een TBS-er heeft vanmiddag in de inrichting in Vught, waar hij wordt behandeld, een bewaker neergestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert volgens justitie buiten levensgevaar. De steekpartij gebeurde rond vijf uur. De aanleiding is niet bekend. In België hebben zeker 5.000 mensen de doden herdacht. die vielen bij het noodweer op Pukkelpop. Op een plein in de stad Hasselt werd een minuut stilte in acht genomen. De burgemeester hield een toespraak en er waren akoestische optredens van Belgische bands. die vorige week op Pukkelpop stonden. Door het noodweer van precies een week geleden kwamen vijf mensen om het leven. Voor nabestaanden en voor festivalbezoekers die gewond raakten... is een onafhankelijk steunfonds opgericht. PSV en AZ hebben zich zonder problemen geplaatst... voor de groepsfase in de Europa League. PSV won thuis met 5-0 van SV Riet. Meer dan genoeg na de 0-0 in Oostenrijk. Bij AZ werd het thuis 6-0 tegen Alessun Zuid-Noorwegen. Daarmee was de 2-1 nederlaag van vorige week ruimschoots weggewerkt. Het weer bewolkt en in het oosten kans op een bui tussen graad of 15. Morgen opnieuw buien met in de middag kans op stevige onweersbuien. Het worden 27 graden morgenmiddag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Lex Bolmeijer. Goedenavond. Ik pak de krant er nog eens even bij. De Volkskrant in dit geval, die natuurlijk opent met uh, berichtgeving over de spanning in Hartje Tripoli. Maar op pagina 3 vind je dan een bericht over ons eigen multiculturele Nederland... onder de kop. Multicultureel is prima, maar ze hebben onderzoek gedaan... De onderkop geeft het al een beetje aan. De multiculturele samenleving is goed voor kinderen... vinden de meeste autochtone Nederlandse ouders. Maar die moet ook weer niet te dichtbij komen. Pas toch op? Het is onderzoek onder 600 ouders. Nou, dat is redelijk substantieel vraag. als: Hoe erg zou u het vinden als uw dochter thuiskomt met een allochtoon vriendje? Of andersom, natuurlijk. Nou, Vier op de tien ongeveer vindt dat erg, of heel erg. Dat zijn getalletjes. Nou, die kunnen bedriegen. Daar kun je van alles mee doen. Essentieel zijn de ervaringen. Wat zijn uw ervaringen? Heeft u het wel eens meegemaakt? Dat uw zoon of dochter... Hè? En dan komt die vraag, hoe ging dat? Heeft u het ervaren als een verrijking of juist als heel ingewikkeld? Of heeft u zelf gewoon een partner uit een andere culturele uh, bloedgroep? Bel erover, als u daar een verhaal over heeft. Uh, nogmaals, het gaat ons echt om de ervaringen. Niet om de meningen, maar gewoon ervaringen. Mooie verhalen. Um, hoe het gegaan is. Bel dan met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. Daar gaan we het tweede uur over hebben. Dan gaan we proberen in Nederland, in ieder geval Kazeluna... weer een beetje meer cult multicultureel te maken. Het is nou eenmaal een gegeven dat we multicultureel zijn. Dus hoe gaan we ermee om? Iets anders is, en dat is ook een gegeven... dat er miljoenen woekerpolissen in Nederland zijn verkocht. Onder de belofte van Goudenbergen ging het feitelijk om een crimineel product. Ook dat is dus een gegeven. Er is aandacht voor geweest, nieuwe beloftes gedaan. Maar is er nou eigenlijk veel veranderd? Sinds die tijd. Laten we dan toch nog eens luisteren naar het gesprek... dat Frank Dumosch in maart van dit jaar had met Erik Smit. Onderzoeksjournalist, auteur van het boek Woekerpolis. Hoe kom ik er vanaf? Hij heeft het geschreven samen met René Graafsma. Goed, het was uh, het komende eerste uur weer opletten geblazen dus. Want je stinkt er zomaar in. U ook? Ja, u ook. Ik ook. Ja, ik ook. Erik Smit zelf ook? Heeft hij zelf ook één of meer Woekerpolissen? Ik had er twee, eentje voor mijn hypotheek en uh, een, uh, een, een, een hoekenpensioen. En, uh, en van beide ben ik inmiddels verlost. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik me geen zorgen maak over mijn oude dagsvoorziening. Te beginnen met je huis. Hoe groot is het gat wat jij nu hebt? Nou, Ik, heb, ik ben naar een nieuwe, ander huis overgestapt. Maar ik heb wel berekend om ongeveer uh, 10.000, 15 15.000 euro... in die korte periode dat ik dat, uh, die, die uh, hoekenpolis heb gehad uh, aan schade heb geleden, denk ik. Dat is aanzienlijk. Ja, dat is een aanzienlijk bedrag, ja. en, en voor je pensioen? Nou ja, voor mijn pensioen. Kijk, een, een, een, een hypotheek hoort bij je pensioen. Dus als ik die hele rit had uitgezet, had ik er ongetwijfeld meer last van gehad. Uh, en in mijn geval heb ik maar een heel klein beetje pensioen opgebouwd met mijn vorige werkgever. Ik heb op dit moment helemaal geen pensioenvoorziening. Uh, dan resteert mijn huis eigenlijk. Ja, en dan verreist me natuurlijk van een AOW, hè? Dat is uh, Afhankelijk, nou, dat wordt ook niet heel erg... Uh... Hmm. Rijkelijk, dus ja, nee, we dat gaat niet doorwerken, vrees ik. Ja, nou, ik ben bang dat ik de master van dit gesprek word, dan qua ellende. Ja. <laughs> ik ga er royaal overheen, dat dan kan ik je <laughs> melden. Ja, ik, had in mijn, mijn, ik, had, ik, ik heb een pensioentje uh, was bedoeld ooit om een pensioengat te dichten. Uh, en ik heb voor mijn kinderen twee voekerpolensjes. Als ze 18 zijn, dan dat lief van we... je. ja, goede vader, uh, hoop ik. Uh, als ze 18 zijn, dat er een heel klein beetje geld zal zijn. Uh, in die twee gevallen zit inleg er nog niet eens in. De rest is eruit geroofd. Ik heb twee polens op mijn hypotheek. Dat had bij elkaar voldoende op moeten leveren om mijn huis af te lossen. Uh, over, pak een beetje 15 jaar, gaat niet werken. En ik heb uitgerekend dat de totale schade van het hele pakket, even afhankelijk van hoe je precies rekent, tussen de drie en de vijf ton is. Op mm -hmm. wie ben je nou het meest boos? Op Egon. Ja, die, ja, ja dat, is de, dat is de producent ervan. Ja, ja, en die tussenpersoon dan? Die heeft gemazeld, die, die ja, het geadviseerd dat, heeft. Dat is juridisch natuurlijk eigenlijk mijn aanspreekpunt geweest. Ik heb de oorspronkelijke offertes nog. Dat is echt bizar. Ik heb echt nog de, de, de oorspronkelijke papieren. Want, hoe nog... lang geleden zijn ze afgesloten? Nou, wel lang en daarom is die schade ook zo hoog. Um, de hypotheek is van 92, denk ik. Zoiets. Ja, oe, ja, dus je je de gouden ga... beleggingsjaren ja. zijn me volledig door mijn neus geboord. Um, zelfs met die beleggingsjaren, want dat is de gouden tijd geweest, jaren negentig, heb je geen rendement gehaald. En dat, dat zegt eigenlijk alles over dit uh, type producten. Is dus dat die kosten zijn zo hoog die erin zijn verpakt en ook zijn eigenlijk verstopt. Hè. Dat is eigenlijk de basis van die misleiding. En want als jij had geweten hoe hoog die kosten waren geweest, en eigen kosten ook nog eens een verkeerde uitdrukking is, want het zijn natuurlijk gewoon uh, winstpakkers voor die uh, maatschappijen, er uh, worden gewoon winstmarges ingesmeerd. Dat wordt verkocht als kosten. Uh, maar als jij dat had geweten van tevoren... Als mijn, had, je, als als had jij tuss... dit nooit genomen, dat product. Ja, als mijn tussenpersoon tegen mij gezegd had... Uh, uh, dan dus je als een redelijk denkend mens in, toch? Ja, ja, ja, ja. nee, maar uh, ik, ik ben, uh, ik ben, ik ben, ben, ben wel niet, niet heel financieel onderweg... maar wel redelijk zakelijk. En, ik, en bovendien, net als jij ben ik een journalist, dus ik kan wel doorvragen... Het grappige is dat ik aan mijn aantekening ook precies kan zien wat ik gevraagd heb. Dat is erg grappig. Dus ik kan ook precies zien dat ik doorgevraagd heb over wat levert dat nou op. Want mijn huis moet op een gegeven moment. Maar dat afbetaald. heb je aan je tussenpersoon gevraagd. Zeker. En dan zegt hij van maak je geen zorgen. Ik geloof dat het iets van drie ton toen nodig had om dat huis af te betalen. Hij zegt dat wordt zeker 5 à 6. Waarom, waarom hij dat tegen jou zei, maak je geen zorgen. Omdat hij daar heel goed aan verdiende. Want je moet je maar zelf vragen hoeveel provisie die heeft gevangen over die polis die jou heeft verkocht. Wat denk je? Nou, dat loopt in de, in de tienduizenden, denk ik, ja. Tienduizenden, rondes ja. toen nog, nou, ja, euro's. ja, ik, ik denk dat je hebt vier hele grote, uh, omvangrijke polis afgesloten. Misschien zijn die van de kinderen het kleinste, maar... Uh, ja, drie, de drie grote en twee kleine, ja. dat moet je zien. Dus, uh, nou ja, dat zijn, uh, ja goed, de tienduizenden, absoluut. Kijk, je, je praat over een hypotheekpolis. Als, als, die, als het van een redelijk omvang is, dan praat je echt vaak al over... En die periode, hè, want dat zijn natuurlijk... Uh, uh, ook wel, uh, die, die, die marges of die provisierato's zijn ook omhoog gegaan. Maar je gaat er echt richting de 10.000, zeker. We dus hadden, dat is een fors bedrag. We hadden wel de gedacht van... Heb je dat al... gesprek ooit op gang geholpen met die, met die tussenpersoon? Ja, ik heb hem niet eens voor heel lang geleden. Een half jaar geleden heb ik hem uitgenodigd, Is hij bij me gekomen. Ik heb gezegd, nou ja, dit, dit kan gewoon niet. Ik heb de oorspronkelijke prognose erbij gehad. En de, de laatste, de nieuwste prognose. Want die worden steeds... Je krijgt nu overzichten waar je rot van schrikt met hun kosten. En hij zegt nog steeds, alles zal recht komen. Alles zal recht komen. Hij zei, mij geloof me, alle kosten zijn de eerste vijf ja. jaar afgeboekt. De grootste kosten. Wat niet waar is, want dan kon ik ook zien op die overzicht... dat die kosten namelijk nog steeds. Er werden allerlei nee. dingen ingehouden. Maar hij zei, het komt goed. Dat rendement over die lange periode komt allemaal goed. En ik kon gewoon papier laten zien. Kijk, dat is niet zo. Ik, voorbeeld. Mijn kinderen, we hadden bedacht als ze 18 zijn... En ze zijn nu 15 en 13, dus zo lang speelt dat al. Uh, dan willen wij dat daar 80.000 gulden ongeveer, 40.000 euro is om bij wijze van spreken uh, huisvesting te regelen of voor een studie te, te ja. mogelijk te maken, dat soort dingen. Um, als we heel veel geluk hebben, dan komt daar 12.000 tot 14.000 euro uit nu, ja. in plaats van 40.000. Ja, dat zijn, dat zijn schokkende uh, ja, constateringen natuurlijk. Dat zijn enorme verschillen. En dat is eigenlijk natuurlijk ook de, de essentie van dit drama. Dat dit, uh, en dat jij bent natuurlijk niet de enige, Frank. Je, er zijn natuurlijk uh, ja, miljoenen mensen. Die, en, jij bent wel een zwaar slachtoffer, omdat je vijf van deze polos hebt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die, uh, ja, die, die dat ook hebben. En, en er zijn er zo ontzettend veel. En het is op zo'n grote schaal gebeurd. Uh, ja, dat, dat dit niet anders is dan het, eigenlijk het grootste financiële. Uh, Schandaal uh, in, in Nederlandse geschiedenis. Dit is het grootste witte criminele ja. drama Kijk, in de, deze, de recente historie. Ik, ik, ik, ik denk echt dat, dat je een casus kan maken. Er is natuurlijk nu nog te weinig onderzoeksmateriaal beschikbaar. Hè? Dus de, de, de, de intenties van de misleiding zijn nog niet zwart op wit. Hè? Dus, er wordt natuurlijk allemaal zo uit. Ja, het, het, was, het, was, het was de geest van toen. Toen, toen, toen was het normaal. Hè? Net zoals frontrunning in 1985 ook normaal was. Dat werd toen ook pas later geboren. Uh, uh, uh, verboden, dat is zeg maar, bij aandelen transacties van tevoren een positie innemen... op basis van een vorm van voorkennis. Uh, nou, dat is natuurlijk hartstikke verboden inmiddels. Maar in uh, 1985, ja, dat uh, deed iedereen dat. Maar dat wist je natuurlijk ook al dat het verboden was. Dat was de, de, je je mieter de boel. He? Nou, dat is hier ook gebeurd eigenlijk. En eigenlijk zou dit natuurlijk in, in, in, in een wetboek van strafrechten opgenomen moeten worden. Nou, deze zaak wordt nog, uh, dat, daar, op dat niveau zijn we nog lang niet aangeland. Die, die, he, de, de, de vooropgezetheid hiervan is ook niet zwart of wit aangetoond. Die onderzoeken zijn nog niet zo ver gegaan. Maar dit hier, dat hier sprake is van een grootschalige vorm van misleiding... En uh, ja, op, op ja, bijna criminele wijze. Dat is voor mij is dat paal boven water. Erik Smit, is mijn gast, heeft een boek geschreven, uh, niet alleen anders. Samen met iemand die zelf die rots verkocht heeft tot een aantal jaar geleden. Ja. Daar gaan we straks nog even uitgebreider over hebben. In jullie boek, want laten we even nog. Het, want het stomme bij dit soort dingen is: mensen die daarmee te maken hebben, die denken. Oh ja, voekerpos, dat zit zo. Maar heel veel mensen hebben geen flauw idee. In jullie ja. boek gebruiken jullie. De magische zwarte doos. En die tekenen jullie ook. Ja. We gaan eens even heel precies proberen te fileren. Wat is nou precies een hoekenpolis? Nou, nou dat is die, die magische zwarte doos is eigenlijk die hoekenpolis van jou. Uh, jij hebt een, een pakketje aangeboden gekregen van die tussenpersoon... die zegt van, nou, dit is uh, die hypotheek van jou. Uh, Frank, jij gaat hier maandelijks een bedrag, uh, een premie uh, storten. En, in die zwarte doos? En het gaat in die zwarte doos en dat uh, allemaal, komt allemaal goed. En dit zijn de voorspelde rendementen. Wat ze, wat ze zeggen, wat er in die zwarte doos gebeurt... met die, met die premie, dat wordt er niet bij verteld. Maar ze zeggen ja. tegen mij, jij ze stopt tegen jou man, e stop je geld in die zwarte ja. doos... De, en ze zeggen, het komt allemaal goed en je hebt wat. drie scenario's. He, dat, dat, dat is voorgetekend. Je hebt dus een slecht scenario, een middelmatig scenario... en een goed scenario. En nou, dat je 8, 10 of 12 procent rendement kon halen... in die periode, he, dan praat je over de 90 90er jaren... Het werd je voorgeschild. Nou, als het een middelmatig scenario is, dan kom je daarop uit. Dan nou, kom je precies uit. Kan je, je hypotheek ja. aflossen. Zo hebben we uh, geregeld. Prachtig. En, nou, en als het heel goed uitkomt, dan hou je, je misschien 50.000 euro over. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat, daar werd je ook Ik lekker mee gemaakt. tonnen overhouden. Uh, dat was de de mors, uh, het is. U bent een dief van uw eigen portemonnee. Als je nu uh, niet gaat beleggen. He? Dus het is, het is natuurlijk wel zo dat. Natuurlijk Letterlijk gezegd overigens. Ja, nou ja, dat, dat is mij ook gezegd. Want ik heb op, op dezelfde grond heb ik ook een uh, beleggingshypotheek genomen. Ik wilde helemaal niet beleggen. Ik kan ook niet beleggen. Ook geen interesse in. Ik ook niet. Uh, Iedereen zo. Ik en was ik, helemaal niet in geïntegreerd. En toen in. ik en, en bij mijn tussenpersoon kwam... Dat een goede bekende van mij... die ik vertrouwde vertel die van, ja, je moet echt dit product. nemen, want je bent anders een dief van je eigen portemonnee. Nou, de, en zo zijn er miljoenen in, in dit type producten gelokt. Eh, en daar hebben die tussenpersonen de wel degelijk een, een belangrijke rol in. Uh, en, en, maar goed, terug naar die zwarte doos. Hè. Dus je, bent, uh, je hebt een product gekregen waar je uh, niet weet wat er kosten zijn, wat daarin gebeurt. Uh, wat er, hoe, die, hoe het is samengesteld. Er zijn de alchemisten van de verzekeraars heel nauwkeurig geweest. Dat hebben ze verpakt in dat zwarte doosje. En wat jij krijgt te zien in feite wat je op je polisblad staat, is van wat er in de toekomst uit gaat komen. Dat is ook elke keer wat jouw tussenpersoon je blijft voorhouden. Je moet gewoon geduld hebben. Dit alles is alleen maar een periode van tegenvallende beleggingsresultaten. De kosten worden in het begin genomen alles komt goed. Ja. Want is Hoe dubbele, lang blijf je gek, Frank? Een dubbele, wat precies goed. een dubbele leugen blijkt, want die kosten werden helemaal niet minder. Die kosten blijven hetzelfde. Maar even ja. die, die zwarte doos. Hè. Je zegt, wat erin gebeurt is het geheim van de magiërs. Ja. De magiërs van de verzekeringsmaatschappij. Um, en, maar als je even een doorkijkje maakt, dan zie ik een bad. Ja. En dan zie ik een bad, Wat eigenlijk moet je hem schuintekenen. tekenen... Wat langzaam vol met geld? Ja, inderdaad, eigenlijk hadden we een schuim moeten tekenen. Want het, ja, nee, dus dat behoort dan helemaal keurig langzaam vol te stromen tot geld. Dat het helemaal aan de rand gevuld is. En dat is dan hè, de, de voorgestelde, de, de geprognostiseerde waarde. Dat mogen ze in 1996 niet meer zo noemen. Ze hebben dan voorbeeldkapitaal. Uh, en daar kom je dan op uit. Uh, maar in werkelijkheid kom je daar natuurlijk niet op uit. Uh, want wat gebeurt er in dat bad? En daar hebben we dan dus, maar, uh, die metafoor voor gebruikt. Er dus zit een kraantje aan het bad. En een redelijke aardige verzekeraar... druppelt daar misschien wat marge uit voor de verzekeraar in kwestie. Maar in dit geval staat die kraan wijd open. Want jij betaalt gigantische kosten. Nogmaals, dat is natuurlijk een woord dat ze de verzekeraars hebben verzonnen. Maar even heel simpel. Winstmarge die jij te. Zo'n verzekeraar is natuurlijk gewoon een feit een bank. Wat, wat ze doen alleen is dat zij tegen jou zeggen... wij zorgen dat jij straks heel veel geld hebt. Maar zij moeten er ook aan verdienen. Want gewoon geld neerzetten, een bank. Als je ja. geld bij je bank neerzet. dan gaan ze daar hypotheken van verstrekken. en andere leuke dingen mee doen. Ze gaan dat geld laten nou, groeien ja. en, dan krijg je een en jij krijgt een beetje rente daarvoor. Nee, nee, zij vertrekken geen hypotheken. Z zij zijn echt vermogensbeheerders, enerzijds. Hè. Dus ze hebben wel grote uh, uh, pensioen. Of, uh, fondsen waar ze in beleggen. ze administreren. En dat zijn eigenlijk de twee taken die van een verzekeraar. Hè. Vooral de, althans, als je het schadebedrijf even uit buiten beschouwing laat. Uh, dus het verzekeren is in feite. Het levensverzekeren is eigenlijk een kunstmatige vorm van verzekeren. Zit, het is voornamelijk. daar zitten die overlijdensrisicoverzekeringen erin gebakken. Ook overigens betaal je daar waarschijnlijk 800, 900 procent te veel voor, voor zo'n verzekering. Maar goed, even dat buiten beschouwing gelaten. Het is vermogensbeheer en administreren. En, dat zijn de basistaken. Geven beide kunnen die verzekeraars. Ze hebben een waardeloze administratie en eigenlijk zijn ze niet goed in het vermogensbeheer. Maar dat kraantje is voor die levensverzekeraar van belang. Ja, dat kraantje is hun. Aftapplek. Daar kunnen ze aan draaien wat ze willen. En wat, wat hebben ze er allemaal uit laten lopen? Wat, wat voor kosten? Ja, je hebt allerlei soorten transactiekosten. Switchkosten, overstapkosten. En weet niet wat we voor kosten. De, de, beheerkosten? De beheerkosten zitten natuurlijk in die, in die huisfondsen. Dat is ook weer een apart onderdeel trouwens. Dat vormt nog eens een apart kraantje. Want je belegt in fondsen. Die onder geen enkele vorm van toezicht staan. Die fondsen... Je denkt, denkt god, dat is de beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen, die staan onder toezicht van dan wel. Eh, de AFM natuurlijk, maar die, die hebben. De financiële markt. De, ja, autoriteit financiële markt. Die, die oefenen gedragstoezicht uit op, op, op beleggingsfondsen. Dat doen ze op alle fondsen, behalve die huisfondsen. Dat zijn namelijk fondsen die eigendom zijn officieel van die verzekeraars. Daar heb, heb jij een soort van fractie uit. Dan ben je een klein partje uit. Uh, je bent niet. Eigenaar van het fonds, nee, een partje uit het fonds. Waardoor zij op een slimme manier, of door een waas in het net, aan het, on, uh, aan het toezicht onttrokken zijn. Maar waarom is dat van dat belang? Waarom? Want zij kunnen, het, het normaal heeft een toezichthouder natuurlijk, uh, daar heb je een aantal regels aan te voldoen, aan transparantieregels. En, uh, nou, en aangezien zij daar niet aan hoeven te voldoen, dan hebben ze alle mogelijkheden om daar ook weer van allerlei kosten. De, de, de, daar zit de crux. Daar zit, gaat, daar het, zit een belangrijke crux. Want ook dat Kost. is weer van belang voor dat kraantje ja. in het bad. Wat zij dus ontdekt hebben, is dat zij op, door, door ruimere regels, toezichtsregels. Geen meer toezicht gewoon. Op, Geen op, toezicht. Geen uh, toezicht. En ja. nog ja. bizarder. Uh, harder die kranen open kunnen draaien. Uh -huh. Dat Wat? speelt nog steeds, hè? Dus de, de, de toezicht op die kosten van die polissen, de premies... die zijn inmiddels zo redelijk transparant geworden... op basis van de, de, de commissie De Ruiter, die in, 19, of in 2006 is geformeerd. He, daar, daar, zijn een hoop, uh, daar is een hoop duidelijkheid over ontstaan. In feite worden die woekerpolissen dan ook niet echt meer verkocht. Dat, uh, maar in die huisfondsen, daar zit nog een, een, een, een schat van mogelijkheden in... om, om weer heel veel uh, waarde te onttrekken aan die, aan die portefeuilles... aan jouw badkuipje eigenlijk. Want mijn, want mijn badkuip, dus waar die het die de ene loopt... kraat dichtgedraaid wordt door de overheid... door het toenemen van toezicht en toenemen toenemende transparantie... kunnen ze die andere kamer weer meer openzetten. Maar wat, wat, wat oké, okay, dus die badkuip die loopt wel vol. Omdat ik daar elke maand braaf maar voor vijf polis in, ja. in mijn ja. geval geld in Omdat problemen. je niet kan zien wat er in die badkuip gebeurt. Ik geen wat er in die zwarte doos zit. Precies, die magische ja. zwarte doos is voor mij gesloten. Dus ik zie niet wat er gebeurt. En ik krijg eens per jaar een overzichtje waar ik me rot van schrik. Maar ja, ik denk ondertussen wat moeilijker mee. Dus die badkuip die, die loopt aan de bovenkant vol en aan de onderkant leeg. Ja. Hoeveel zou dat nou hoger zijn als ik, laat ik zeggen over een periode van, van uh, 20, 25 jaar mijn, mijn, mijn hypotheek af wil lossen? Hoeveel zou dat nou hoger zijn als we op een normale manier kosten zouden berekenen? Nou kijk, de, deze hele discussie is ik nooit eigenlijk door de overheid. Want jij hebt uh, producten gekocht die uh, fiscaal zijn gefaciliteerd. Dat betekent heel simpel dat, dat, dat, ik... dat, de belasting, dat je nu belastingvoordeel geniet. even uh... ja, heel praktisch. Als, als, ik, als ik voor mijn pensioen spaar... dan mag ik dat wat ik inleg mag ik voor de helft ja, dat terug van de belasting. Dat, dat kan jij nu aftrekken op een gunstige tarief Dan op het moment dat uh, je hebt een uitgestelde afrekening hebt... dus op het moment dat je aan het eind van de looptijd komt... dan ben je ouder en dan, heb je een, een, dan kom je in een, een, een voordeligere belastingsschaal ja, terecht... waardoor te je minder met die belasting hoeft af te rekenen. nou Dat maakt dat het product voor jou uh, fiscaal interessant wordt om nu af te nemen... Uh, maar op het moment dat je zegt... Uh, uh, dus daar, daar zit een voordeel in uh, wat, wat, wat, waar die verzekeraar kan van profiteren. Maar op het moment dat je dat afsluit, vervalt dat fiscale voordeel. Dus je kunt niet zomaar zeggen... Uh, uh, weg ermee. Weg ermee. Ja, ik stop met het opbouwen van pensioen. Ik ga er gewoon, Want je, uh, hebt, je hebt een afspraak de gemaakt de over dat product. Met de fiscus ook. <laughs> we, dus, wou, nou, ik zelf voor nou. het even parkeren wat mensen... Want dat is wel heel belangrijk. Wat mensen hier nou precies mee kunnen. Want het is echt, daar moeten we even heel, heel nadrukkelijk over doorpraten. Maar je kunt... Als het gaat om pensioenen, dus niet zeg ik boek hem... Eh, want dan springt de fiscus in mijn nek. Dan zegt ze, oké okay, meneer Dumors, u heeft... Nou, wat zal erin zitten, weet ik veel, uh, misschien 40.000 euro of zo. Goed, maar wat. Dan mag de helft uh, aan de belasting gaan betalen. Nou, de belasting zegt, nou meneer Dumors, als u bijvoorbeeld uh, u, uh, de, deze regeling met de verzekeraar... die u toen heeft gesloten, afbreekt... Uh, uh, uh, dat gebeurt wel met lijfrentes, die op een bepaalde manier... Zijn, uh, fiscaal zijn gefaciliteerd, uh, nou, dan moet u wel nu afrekenen. Uh, want uh, dat betekent dus dat u dat belastingvoordeel... wat u nu al die jaren heeft genoten... Uh, daar uiteindelijk niet gaat afrekenen op de geplande einddatum. Ja. Nou, dan moet u in die jaren die u nu uh, daarvan dat, uh, dat voordeel heeft gehad... Nou, dan moet, dat willen we dat wel even terug hebben. Erik, hoe heeft dit ooit zover kunnen komen? Hoe heeft het ooit ja. kunnen gebeuren dat, dat er zo'n ongelooflijk product... en alle verzekeraars hadden dit, bijna ik denk, allemaal, bijna allemaal... allemaal, allemaal... hoe is het in godsnaam mogelijk dat het heeft kunnen ontstaan... Nou ja, dat is, dat is heel interessant. Dat heeft, dat, heeft, dat heeft met verschillende dingen te maken. Ik denk dat als we teruggaan naar de basis... dan heeft dat heel erg te maken met, uh, met de kern van het uh, verzekeringsbedrijf... wat uh, van oorsprong vaak coöperatieve maatschappijen waren. Uh, onderlinge waarborgmaatschappijen. Dat zijn echt bedrijven die met hun een, met een, met een, met voeten echt in de, in de samenleving staan. Het ging nog over solidariteit. Samen delen we het risico... Uh, we zijn met duizend man uh, uh, en als eentje uitvalt, dan betalen we met z'n allen uh, uh, het inkomen voor, voor die familie om te ondersteunen. Hè. Een beetje het, het, het, het, de wet van het grote getal ook. Uh, toen waren de, de, de, de deelnemers van zo'n verzekering of zo'n verzekeringsmaatschappij, een coöperatie, uh, het, het belangrijkste element daarvan. Nou, dat zijn bedrijven geworden die uh, uit die uh, vernootschappelijke vorm... gemigreerd zijn naar een NV-vorm. Uh, en toen was niet meer de deelnemer het belangrijkst. Toen werd de aandeelhouder het belangrijk. En toen was niet meer het, uh, het oogpunt om die verzekerde, oftewel de deelnemer... die belangen te behartigen. Nee, sterker nog, die verzekerde. Die, die, die werd, die werd een, een, een, een prooi. Die werd... Uh, die werd uh, een onderdeel om, om ja, uit te benen voor die aandeelhouder. Nou, dat is eigenlijk met toenemende vaart gebeurd... in de laatste, de, Gewoon, na vanaf simpel, na de tachtige jaren. hebzucht. Precies. Gecombineerd ja. met een beurs die dwars door het dak heen ging. Toch? jaar na ja. jaar, na jaar, na jaar. Nou, uh, daar, dat is een de reden waarom het heeft kunnen plaatsvinden. Omdat het, het, het werd aan het oog onttrokken vanwege al die goede beurskoersen. Ja. Die deken van rendement lag eroverheen. Je dacht van, nou, ik zie dat polen is toch wel groeien. Dat is allemaal oké. Okay. Het had nog veel en veel harder kunnen groeien, moeten groeien. Ook, ook dingen als, als, als, als aandelen kopen met, ge, met geleend geld. Ja, dat, dat zijn natuurlijk dat, helemaal. Uh, ja, nee, nu zeg je uh, belachelijke producten, maar, maar toen kon dat, want die beursen, die groeiden zwart. Ja, nee, het is, het is, het is, het is, uh, het is drie keer. Het is op rood zetten, maar dan met, met een, een piek die je van je buurman leent. Ja. Als, je, als je geld belegt, hè, jij zegt ik doe het niet, nou, het geld van mij ook, ik heb er geen verstand van, dus ik doe het niet. Uh, ik heb overigens geen geld, dus ik kan het niet. Maar <laughs> uh, als, je, als je dat goed doet, beleggen. Dan heb je over een langere periode heb je dan een gemiddeld rendement van 8 houdend? Ja, het, het, het, uh, het beleggen is, is, is echt aantoonbaar uh, voordeliger dan, uh, zeg maar, spaar. Uh, dat, dat is ook echt wel. Maar dan moet je, uh, dat praat je echt over de langere termijn. Dan moet je een decennium, zoals het afgelopen decennium, want het eigenlijk dramatisch was. Uh, ja, dat moet dan bij dat die tien jaar daarvoor getrokken worden, dan kom je goed uit. En goed is dan inderdaad. Een ja, dan of zie je. Acht, ja, de, als bij elkaar, de, hebben we zes, een... zeven, acht, dat, dat oh, hangt er ja. vanaf. Het zijn natuurlijk verschillende indexen. Maar goed, je hebt gelijk. Zeker als ze van die zes tot acht procent, vier tot vijf procent inhouden. Nou ja, dat is het antwoord. Dat is de schade. Ja. Dan, wat gebeurt er dan met je kapitaal? Nou, dan, dan blijkt je vaak beter uit geweest te zijn als je gewoon simpel had gespaard. En uh, dat is ook vaak, Sterker nog, uh, in heel veel uh, hoekenpolis gevallen is het zelfs zo dat als je ook uh, een rekening had gehad waar je gewoon 0% rente op had gehad, als je gewoon alleen maar je inleg had teruggekregen, had je ook meer gehad dan wat je nu krijgt. Je praat, dus, je praat ja. tegen iemand hoor. Ja, nee, ik, nee, ik, nee, ik weet bedoel, het, bij eh, mij geldt dat namelijk precies dat. Ja. precies dat. Ik heb ja. van die vijf polen, is er maar één waar de inleg nog in zit. De inleg. De rest is minder dan de inleg. Nou ja, dat, dat is als je kijkt... Met 0% de rente was de, het beter af. Je hebt 92 afgesloten, dus je bent 20 jaar verder. Dat is, ja, dat, dit is echt een schandaal. De verontwaardiging bij mij die, die, die optrad... toen ik voor het eerst van deze, echt kennis nam van deze producten... Dat praat ik echt over een jaar of vijf, zes geleden... Uh, ik kon het eigenlijk in het begin helemaal niet geloven... dat dit, dat dit, dit op deze schaal plaatsvond. Maar waar, waar zijn de mensen op straat? Waar zijn de demonstraties... Waar zijn, ik roep, ik roep het niet op hoor, maar waar zijn de mensen die, die, die, die, die bij wijze van spreken ruiten in gooien? Niet letterlijk ja. bedoel, maar waar, waar is de boosheid? Waar nou, is iedereen? Ja. Nou ja, kijk, het is interessant om nu te zien, omdat mensen natuurlijk sneller zich opwinden over fiets, voedselprijzen uh, dan over hun uh, of benzine in de toekomst. Benzine, uh, de voedselprijzen zien we natuurlijk met name in Noord-Afrika, maar inderdaad, uh, uh, het, het, het wonderlijke fenomeen doet zich voor dat mensen zich. Uh, ja, toch eigenlijk meer op kunnen winnen over de prijs van het pak van de melk dan over een, een pensioen. En, maar waarom? Eh, het is ingewikkeld. Het is, het is ingewikkeld, het is complex. Eh, en ik heb dat ook in, in ons boekje beschreven. Het eh, is een aparte manier. Eh, Parkinson, Cyril Northcote Parkinson, die uh, ergens in de jaren 50 een keer een, een boekje heeft geschreven. en waarvan een, een, een artikel kwam in de Economist ook. En daar heeft hij een, een wet of acht in uitgelegd. En een van de wetten is van, van Parkinson is de uh, uh, Parkinson's Law of Triviality. En, uh, en, en in die wet legt hij uit eigenlijk dat hoe ingewikkelder de problemen worden, hoe complexer dat mensen geneigd zijn. Uh, er korter over na te denken en eigenlijk het, het, het probleem in de handen van iemand te leggen die ze kunnen vertrouwen. Nou, dat zie je eigenlijk een beetje, toch? Maar dat is ook precies wat die, die verzekeraars hebben. Ook mensen in dienst, net als ja. banken trouwens, die bewust producten ingewikkeld maken, toch? Ja, die nee, dat, de start een product zo in elkaar sleutelen, ja. dat niemand snapt wat ja. de finesse ervan is, behalve zijzelf. Ja, dat is inderdaad waar. Eigenlijk is het zakelijke model van de verzekeraar erop gebaseerd, heel, ja, heel lang. En, en nog steeds eigenlijk. En de winstmarges van hun model is erop gebaseerd om, om producten zo complex mogelijk te maken. En, en de wind en de, en, de, en de mist rondom die producten zo groot mogelijk te maken, zodat niemand ze eigenlijk met elkaar kan vergelijken. en nou, daardoor heb je geen transparante markt. Er wordt er ook nooit op prijs geconcurreerd. Nee, er wordt er op marketing geconcureerd. En daarom heb je ook tussenpersonen die ook echt daadwerkelijk zeggen... Ja. ik heb het niet geweten. Nee, en die, nou ja, die tussenpersonen die zijn omgekocht. met ik zei het Nederland trouwens uh, ik. ik uh, ja, ik nee, heb... precies. Nee, ik denk, laat ik die nog even overslaan. Maar <lacht> <lacht> nee, die tussenpersonen die hebben daar wel natuurlijk een aparte rol in gespeeld. Want uh, die zijn in feite omgekocht. En iemand die natuurlijk ontzettend veel betaald krijgt... Om bepaalde producten te verkopen. Die gaan natuurlijk niet geen, geen hele moeilijke, ingewikkelde vragen stellen voor zichzelf. Erik Smit is mijn gast. We gaan even muziek draaien, Erik. Uh, en dan gaan we daarna het hebben over de oplossingskant. Want daar gaat jullie boek een hele belangrijke mate over. De oplossingskant van wat kan je doen als je een woekenpolis hebt. Ga eens even luisteren naar muziek. Heel Nederland is ook weer wakker. U luistert op Casa Luna. Jere <lacht> Smit was gastjournalist en schrijver van het boek over polissen um, uh, wa Waarom deze bent? Nou, omdat het een geweldig rocknummer is. Het swingt echt als een dolle. En, uh, ja, dat, dat, een event heeft een stem. Josh Hummy van The uh, Queen of Stonehenge heeft een geweldige stem. En het, ja, dit, dit, dit, dit soort muziek kan ik niet stilzitten. Ik moet bewegen. En ik vond ook wel die tekst een beetje toepasselijk uh, van het nummer. Uh, no one knows. En met name het tweede couplet uh, gaat eigenlijk over uh, de pil die je uh, gevoed is ooit. door je In jouw geval natuurlijk je tussenpersoon en ook door die verzekeraars. En uh, ja, je, je slikt iets, maar je weet niet wat het is. Vraag 1, hoe kom ik krachten, in mijn geval weet ik het al... maar hoe ik krachten of ik een woekerpolis heb? Nou ja, dat, dat, dat, dat, is, dat vergt enige analyse. Maar in, in de stelregel is eigenlijk vrijwel... elk levensverzekeringsproduct wat je voor 2007 hebt afgesloten... Uh, zet daar maar alvast een hele dikke vraagteken bij. In principe kun je een voekenpolis uh, definiëren als een product... waar verborgen kosten in zitten en een product dat heel duur is. Nou, uh, daar, daar, daar, En kijk, hoe kom je erachter of er verborgen kosten in zitten? Nou, uh, je kunt in ieder geval zien dat een product duur is door naar je opbrengsten te kijken. Dat heb jij gedaan. Hè? Je hebt gezien, van, goh, uh, dat badje van mij, dat vult zich maar half. Uh, hoe kan dat nou? Sterker nog, ik ben erachter gekomen dat ik niet eens mijn inleg uh, verdiend heb uh, als ik het nu zou uh, uh, contant maak. Uh, dus er is iets ernstigs gebeurd, want ik zit er al uh, bijna 20 jaar. Nou dan weet je al, uh, dat zijn de indicatoren... dat je ergens iemand van achter je heel erg uh, met, iets met je aan het doen is. <lacht> ja, je houdt <jou> netjes bij <lacht> de boodschap bestaan. Goed, oké. Okay. Dus eigenlijk, als je een beetje het voor 2007... een levensverzekering of dat soort producten... dan weet je eigenlijk al dat de kans erg groot is. Ja, de kans erg groot. Al 2007, omdat toen eigenlijk die verzekeraars zijn gaan beloven... dat soort producten niet meer te maken, hoewel nou, in 2008... 8, hè, 4 maart 2008 kwam meneer Waarbeken met zijn... De Ombudsman van het Verzekeringswezen? Precies, hè, van het uh, Klachtinstituut voor de Financiële Dienstverlening. Die, uh, die, kwam, die kwam daar uh, met, een, met een aanbeveling. en uh, Dat is dan later de waabeken norm gaan heten. Die aanbeveling uh, definieerde in dat die, die verzekeraars kosten konden uh, maken... van 2,5 tot 4,5 procent. Op een maximaal rendement van 8 procent, ja. als je dat al haalt. Nou... Het grap is, dat jij, zegt, gaat al meteen over, jij bent al iets verder in je denkwerk... maar het gaat natuurlijk om waarover 2,5 procent. Dus die vraag blijft ook heel lang in het midden hangen. Dat is ook een, een groot misverstand geworden. Het gaat natuurlijk over je, de waarde van je polis per jaar... En, en, en het, in het historische interview van uh, de heer Kees Palsma... journalist bij de firma Radar... Uh, op, Tros uh, Radar. De... Tros de Radar, ja, nee, sorry. De firma, de firma. Ja, nee, ik ben helemaal... Nee, Tros Radar, en, op 18 januari werd dat uitgezonden vorig jaar. Uh, uh, waarbij hij dus Waarbeek interviewt hierover. En, Waarbij ik eigenlijk zelf niet kan zeggen wat, die, wat, wat, wat deze regeling inhoudt. En het zegt dat het over de, over de totale waarde is van, het, van de polis. Dat is aan het eind 2,5% nee, per jaar. Elk jaar dat bedrag. Nou, als je dat uitrekent over een periode, jij bent nu 20 jaar verder, dan scheelt je dat eh, 40 en soms wel 50% procent van, van de opbrengst. Dus de kraan stond open ja, en de kraan, sterker ja. nog, Paulsma heeft aangetoond dat de kraan zelfs nog fractioneel in één concreet geval wat ze in die uitzending niet te zien iets verder open stond na de compensatieregeling dan voor de compensatieregeling? Nou, dat is natuurlijk het interessante eraan. Die, die compensatieregelingen die zijn uh, echt goudgerand voor die verzekeraars. Toen die werd uitgesproken, uh, 4 maart 2008... toen was uh, dezelfde dag heeft de Nationaal Nederland een brief uitgedaan... van nou, uh, dat doen we, uh, met, met een opzomming van, re van, van uh, redenen waarom... Uh, wonderlijk is het natuurlijk dat ze dat op de eerste dag hebben gedaan. Dus uh, kennelijk wisten ze het natuurlijk al Maar, keer, keer, maar, maar, maar waar het om 10 gaat... hebben minuten die compensatieregeling. Simpelweg vergeet het. Ja, vergeet wat het. verzekeraars je ook zeggen, ja. wat ze ook in de brief schrijven... Het is een gevecht. Het levert je geen bal op. Aan het einde op. krijg je van het einde van de looptijd... over 20 jaar, 15 jaar, 30 jaar... krijg je een heel klein beetje terug... van wat je nu op dit moment tekort uh, ja. te veel betaalt. Ja. Sterker nog, die compensatieregelingen... daar verdienen die verzekeraars nog mee aan... aan okay. omdat maar goed, conclusie ja, vergeten. Conclusie, forget it. Forget ja. it. gaat je, gaat je niet ja. compenseren voor de ellende waar je nu in zit. Maar wat dan? Ja, nou dan kom je bij uh, alternatieven uit. Hè. Want je zegt, nou dan moet ik, dan moet ik toch iets anders. Er zijn er goedkopige producten inmiddels. Nou, sinds uh, 2008 uh, zijn die er inderdaad. Uh, ook sinds de komst van een bedrijf als Brand New Day. Die heeft natuurlijk uh, uh, eindelijk eens een keer wat, uh, wat losgemaakt op die markt. Twintig uh, jaar lang, al uh, vijftig jaar lang is er niks te gebeurd. Op concurrentiegebied betreft. En nou, deze firma, die, die gaat, eindelijk mag ik het woord gebruiken... gaat er hard tegenin. En ook met hard met reclames. Hè. Uh, je hebt me bedankt belazerd en bedonderd, Een hebben natuurlijk hartstikke gelijk. Kleine internetverzekeraars, dat hè? Ja, een uh, kleine internetverzekeraar, het is geen verzekeraar, ze bieden eigenlijk uh, ja, beleggingsproducten aan, uh, waarbij je op een hele voordelige manier inderdaad kunt sparen voor later. Nou, dat is sinds 2008 doen verzekeraars dat ook, dat heet dat een banksparen, dat is door een wetsvoorstel van, uh, uh, van, van Bibi de Vries en de Staf de Pla van de PvdA, de Vries van de VVD is dat ooit geaccordeerd, dus sinds begin 2008 zijn die producten er. En die zijn inderdaad een stuk transparanter... en inderdaad een stuk goedkoper. Banksparen is dus echt sparen? Dat heeft niks te maken met beleggen? Nee, dat is dan weer typisch de verzekeringswereld, want uh, je kunt zelfs banksparen terwijl je niet bij een bank zit, en terwijl het een beleggingsproduct is. Oh. Dan ben je mijn vermogensbeheerder aan het beleggen. Nou, laten we die dit uitleggen, maar, maar, maar, maar het de, kan de, de, het precies, het, wel interessant. Je, je, je kunt nog steeds beleggen, maar ook dat gaat dan inderdaad voor uh, uh, op een transparantere wijze dan uh, voorheen. Nog steeds Bleg je let wel in die huisfondsen, oké. Okay, maar oké, okay, goed. Dus er is, er is een, een bedrijf ja, die er zijn alternatieve... uh, uh, Independer is uh, gekomen, uh, de, ook een, een ja. nou die waren er ook al tien jaar geleden hoor. Ja, nee, sorry, ja. maar ik bedoel, die zijn gekomen op hun site met een, met een tooltje waarmee je kan kijken wat je moet doen. Advies nou, ze hebben een woekenpolis check ontwikkeld, die, die uitrekent of jouw huidige polis uh, of of je of er een voordelig alternatief product is. Nou, dat is en altijd die combinatie heeft, van wat Independent doet en wat Bernoude doet... heeft nervositeit bij de verzekeraars losgeweekt? Nou, die nervositeit die was er al veel eerder. Want ze weten natuurlijk dat ze allerlei foute dingen hebben gedaan. En maar nu er... zien ze het dus weglopen. Uh, nou, dat heeft ook met andere zaken te maken. De verzekeraars in, uh, in het algemeen zeggen gewoon nog steeds dat, er, dat, het, dat het probleem is opgelost, sinds de waarbeken, sinds die, die compensatieregelingen. De, uh, ze zeggen letterlijk dat er geen woekerpolsen meer bestaan. Dream, er, is een sweet er is een regeling getroffen met een adequaat kostniveau. Ik citeer letterlijk uh, en uh, terwijl wij inmiddels natuurlijk en duidelijk weten... Dat, dat, dat het woekeren doorgaat. Um, ja, dus uh, er is helemaal geen oplossing. Je, de alternatief is uh, in, dat je overgaat. Nou, Het overgaan is, is in, inmiddels door een aantal incidenten... Is, het, is die druk toegenomen. Ten eerste een uitspraak van het KIFID, dat is het klachteninstituut. En ook een rechtelijke uitspraak in Haarlem in januari... Uh, waarbij dwaling uh, werd aangetoond. Nou, als ergens verzekeraars bang voor zijn, is het dwaling... Want, wat betekent dat? Nou, dat kan het, uh, uh, het, het, het, het uh, gevolg hebben dat het, het contract uh, wordt opgebroken. Maar dan van het begin af aan. Maar wat, wat betekent dwaling precies? Dwaling is in feite niets meer, uh, meer of minder dan... Dat, uh, je Jij kan bent. aantonen dat jij een product hebt gekocht... wat je niet wilde hebben. Dat betekent dat er in dat product... Ja, zeg uh, gewoon in plat Nederlands, je bent belazerd. Nou ja, in feite wel, ja. Ja. En er is dus nu in één zaak, ja. heeft de rechter gezegd... in het geval van iemand met ja. een woekenpolis... u bent bedonderd door degene waarbij... Ja, u staat. bent misleid. Misleid, ja, oké. is er komt dan oplichting. Dat is dan even oh ja. strafrechtelijk, uh, zeg maar... Andere, uh, andere, ja. andere, ja. andere Dimensie. Ja, andere Zou het wel moeten hebben eigenlijk, maar... Ja? Ja, ja wat mij betreft wel, ja. Nee, ik denk echt dat je die kant op moet gaan. K kunnen mensen... Um, ik, ik laat je even bij dat punt, hoor. Want ik vind, vind het te belangrijk om nee, nee. de praktische kant even af te grazen. Kunnen mensen zomaar overstappen nu? Nee, Kun je dat zeg is... Van, ja. Nee, dat, dat, daarom is de Woeker Polish Check zeg maar, van Independent is, is, is natuurlijk een, een heel goed instrument. Het is ook een goede check. Uh, het is een onafhankelijke check ook wel. Uh, ze hebben dat goed gedaan. Alleen het lijkt dan alsof je, als je uitrekent dat er ergens een product is wat veel voordeliger is, dat je denkt, nou dat is mooi, daar ga ik eens dus even van profiteren. Uh, dat is niet altijd zo. Want je hebt natuurlijk, wat ik eerder uit, uh, al zei, je, uh, er zijn fiscale uh, componenten eigenlijk aan, aan dat product dat je gekocht hebt. Dus uh, op het moment dat jij denkt, van, nou ik ga eens even lekker overstappen, dan kan het A zijn dat je verzekeraar zegt, nou dan krijg je lekker. Een boete. Dan zitten de meeste contracten uh, opgenomen. Nu... En de tweede zegt: er kan, kan, kan een verzekeraar, of een, de, de, de, nog eens daaroverheen, de Belastingdienst, ja. zeggen: Nou. Uh, maar kan het uitzenden? dat de meeste verzekeraars nu geen boete meer berekenen. Toch? Dat het... Nou, uh, dat is dan alleen als je overschakelt naar een product van eigen makelij. Soms, hè? soms. Nou, He? soms, ja, soms. Ja. Dat... Nou. Ja, nou een goed, dus discussie maar uit de weg gaan. Oké, okay, nou goed, het was in ieder geval, de... zij liet ze niet ja. een aantal voorbeelden zien... van verzekeraars bij ze in de meeste gevallen... ook geen boete meer berekenen als je naar een ander gaat. Maar goed, de vraag is of het slim is. Dat is ook even, even de... Want als je dat doet, wat, wat, wat doet dat met mijn claims? Als ik, ik, als ik nu tegen Egon zeg van luister, ik heb gewoon drie ton schade. Maar ik stap wel, ik breng, haal de hele Bliksemse bende weg bij ze. Wat doet dat met mijn recht nou, op compensatie? Nou, kijk, dat, dat hangt aan af wat voor een type procedure je gaat voeren. Maar en, en, als je nou uh, op dwaling gaat aansturen. dat is natuurlijk eigenlijk het meest extreme geval. wat dus nu al succesvol is bewezen door die zaak. die in Arnhem is gevoerd. tegen Valko Leeftig ASR verzekering eigenlijk. dan moet je uitkijken. Want je hebt nu uh, een, een product gekocht. Uh, uh, en waar je afscheid van gaat nemen. Je doet geen afstand van je rechten, maar... het product is er niet meer, want je hebt inmiddels een ander product. En je, hebt iets, je bent overgestapt. Je hebt iets beëindigd je bent overgestapt in iets anders. Want in e mijn, mijn geval, ik hou mezelf maar even... ik heb alle oorspronkelijke aantekeningen nog... dus ik weet wat ik gevraagd heb, ik ja. weet wat er mij verteld is... wat mij voorgaat. ik heb de oorspronkelijke prognose nog... en de bijgespelde prognoses nog. Dus ik heb eigenlijk, als, als het om dwaling gaat... heb ik een aardig pakketje in handen, lijkt me. Ja, heb je absoluut, je hebt een prachtig dossier... dus je moet dat ook zeker niet laten gaan... maar op het moment dat jij nu overstapt en al die producten beëindigt... en je stapt over in beter passende producten... zoals verzekeraars verzekeraars dat zeggen... gewoon goedkopere producten waar je niet genaaid wordt... Uh, dan doe jij ook, euh, dan is het is het, het voormalige product is weg. Dus op het moment dat je naar de rechtbank gaat, die gaat verdwaling... dan zegt hij, ja, de rechtbank, misschien wel, ik zeg niet dat het zeker is... maar dat is een mogelijkheid. Meneer Mors, u heeft uw contract beëindigd. Ja, hoe kunnen we dan zo meteen aan het einde van deze zaak... Okay. uw contract gaan... Uh... Maar, Oké, okay, maar ik ben een extreem geval. Ja? He, dus in al die andere mensen die, die zoals jij, 10, 15.000, 20.000 euro schade leiden... is dan het beste advies, kijk op... De sites Independent bijvoorbeeld, doe die check en kijk wat je moet doen. Nou, kijk de die Independent site heeft vooral. Nee, je moet ons boek lezen, natuurlijk. ook kom ik, ik eraf? Dat is heel belangrijk. dat heeft de meeste zin. Ik vergeet kijk, het heel ja. belangrijk. <lacht> je, wat, uh, wat waar het uh, Independent een hele, hele een goede indicator geeft, namelijk dat er dus een echte een vervangend product bestaat, wat veel voordelig is, uh, begint daar eigenlijk het proces pas. Je moet je erin verdiepen. Dat is onontkoombaar. Mensen moeten zich echt in deze materie gaan verdiepen. Die willen zich eruit gaan, uit kunnen helpen. Dit hele boek is er ook gemaakt om mensen mondig te maken... Te, in dat gesprek te, met hun uh, tussenpersoon. Dat gesprek wat jij dus ook bent aangegaan. Ja, nou, ik ben redelijk mondig, uh, hoor, sterk. Dat ja. is mijn beroep, maar ik was echt kanonvoer. Ja, maar ja, nee, precies omdat je de inhoud niet kent. Op het moment dat jij weet waar, hoe, uh, waar, waar hij over praat, dan kan je terugvuren. Nou, dat, daar geven we in dit boek minutie voor... Een om te knokken. Stap 1. Koop het boek. Lees het boek. Dat is stap 2. Stap 3. Doe de check. Ja. Op internet. Kijk wat je kan doen. Ja. En denk vooral niet dat je krachtloos bent. Nee, zeker niet. Nee. En, en, en, en stap 4 is ook, uh, uh, mocht je gelovig zijn, een schietgebedje maken... en hopen dat de Kamer wat gaat doen. Onvoorstelbaar dat zowel de toezichthouders als de Kamer tot nu toe zo passief is geweest, toch? Überhaupt de hele politiek. Ja, dat is, uh, is onvoorstelbaar. Nee, ja. ja, goed. Nou, ik, nou, ik, ik ben name verbaasd me natuurlijk over de, de opeenvolgende ministers van Financiën, die maar steeds het eigenlijk een soort woordvoerders zijn van de, het Verbond van Verzekeraars. Ik denk dat ik ga procederen. Ja, ik zou het ook doen. Dat zei Erik Smit tegen Frank Dumos in maart van dit jaar. Is hij dat gaan doen? Nou, nog niet. Het wordt nu even uitgezocht voor Frank Dumos. Door de co-auteur van Erik Smit, René Graasma, die is bezig zich te verdiepen in de papieren. Maar goed, het boekje is dus um, Hoekerpolis. Hoe kom ik er vanaf? Zometeen willen we doorpraten over een artikel in de Volkskrant. Over de multiculturele samenleving. Of u als ouders het leuk zou vinden. als dochter of zoon met een brachtone zoon of dochter thuis zou komen. Nou, ik vind 60% van wel. Dus wat zijn uw ervaringen? Bel. Ik, ik, ik, ik, ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Kunnen nou, jij een CRV? Voorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter Tenuil. Vijf weken lang heb ik u op dit uur laten luisteren naar fragmenten uit het historisch archief, het muziekarchief en het geluidenarchief van de Nederlandse Radio-Unie. Geluiden, stemmen en muziek uit de jaren 50 en 60, de zogenaamde toptijd van het hoorspel. Mij viel op hoe drastisch de klinkende wereld in de jaren veranderd is: van de Selvera's naar Boudewijn de Groot. Van de opbouwgeneratie naar de protestgeneratie. In deze laatste aflevering van De Hoorspelkern... wil ik u laten luisteren naar een van de moeilijkst realiseerbare geluiden... van de hoorspelmaker. Het geroezemoes. Een scène die speelt in een openbare ruimte... een café, een theater, een vergaderruimte voor aanvang... een feestje thuis, heeft achtergrond nodig. Achtergrond van mensen. Honderden uren Geroezemoes zijn er opgenomen. Gevonden geluid uit de echte wereld, maar vaak ook gemaakt, gespeeld in de studio. Iedere regisseur wil iets anders. En er is niets dat zo snel dateert... en dat zo cultuur en taalgebonden is als Geroezemoes. Vandaag een aantal opnamen van Geroezemoes. Gespeeld door de Hoorspelkern. Opgenomen in de Hoorspelstudio's van de jaren 50 en 60. De backing vocals van het hoorspel. Nu eens als solist. Ja, maar ik moet het zo doen. Ja, ik moet het zo Soms herken je stemmen, soms versta je flarden. Vaak hoor je de loops, de herhalingen, voorbij komen. Een geraffineerd systeem van herhaling... waarbij een paar rondgeplakte bandloops van verschillende lengten over elkaar werden gelegd kan bij beluistering op de voorgrond, waarvoor het natuurlijk nooit bedoeld is... toch niet verhullen dat er regelmatig dezelfde teksten... of kuchjes of lachjes voorbij komen. Wow. Geluid van druk gevoel, inzonderheid van vele tegelijk klinkende stemmen. Geroezemoes, aldus van vandalen. Zoals hier op GA 3714, opgewonden praten middelmatig aantal mensen, studio-imitatie. Van roezemoesen, reduplicatie van rozen, ruisen, rumoer maken. Op GA 3714 kant 2, rustig praten, middelmatig aantal mensen... ook een studio-imitatie... herken ik duidelijk de stemmen van Hans Veerman, Hans Karsenbarg... en Donald de Marcas. Beroemde hoorspelacteurs die hun eigen achtergrond vol roze moesten. De vrouwen herken ik niet. U wel? Ja, maar je nee, weet ja. is dat zo? is Ja, dit is het. Ja, dat is een Ja, dat s'ha fet en el mitjà de la península ibèrica, ja, a la zona de la península ibèrica, i s'ha fet una divisió, una divisió de les ciutats, i s'ha fet una divisió de les ciutats, i s'ha fet una divisió de les ciutats, i s'ha fet una divisió de les ciutats. De vrouw eind jaren 50. Dit is weliswaar een studiobeeld geacteerd door actrices van de hoorspelkern, maar toch vast niet met de bedoeling de vrouw belachelijk te maken. Van hetzelfde bandje is praten de vrouwen af en toe lachen. Ja.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 ja. Ik had het leuk onder het picknick. Ik ben niet. Je lust er nog een keekje. Ik heb heel veel meer. Een jaar of drie, vier eerder, in 1955-56... werd de volgende opname in de studio gemaakt. 2023, druk Vrouwen vrouwengepraat. Regardez ja heel zitig ga jij dat ja ik en op hetzelfde bandje loopt het echt uit de hand in rumoerig vrouwen gepraat. Oh! G 3716 kant 2, zeer rustig praten, middelmatig aantal mensen. Studio, hoorspelkern. Maar de configuratie van de acteurs ten opzichte van de microfoon is bijzonder. Of misschien ook de microfoonkeuze. Of de wijze van loepen. Ik weet niet precies hoe het komt, maar deze opname heeft voor mij een... Licht, erotische kwaliteit. Dan is het ik heb ook dat is Als je <maars>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 Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin Voorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.